van Kamp met het Israël heeft een aanval uitgevoerd op de staatsomroep in Iraanse hoofdstad Teheran. Te zien was dat een omroep ze wegvluchtte na een zware knal en rookwolken. Eerder vandaag berichtte internationale media dat Iran uit is op een wapenstilstand. Volgens persbureau Reuters heeft Iran landen als Saoedi-Arabië, Qatar en Oman gevraagd... om die boodschap over te brengen aan de VS en Israël. Teheran zou ook bereid zijn om de onderhandelingen over zijn atoomprogramma te hervatten. PVV-Tweede Kamerlid Marco Zorg is tijdelijk uit het presidium van de Kamer gestapt. Hij is het niet eens met de gang van zaken in de kwestie rond Khadija Arip. Oud-Tweede Kamervoorzitter Arip werd beschuldigd van machtsmisbruik en het voeren van een schrikbewind. Vertrouwelijke informatie over haar lekte uit naar de media. Marco Zorg vroeg het presidium om een onderzoek naar Arip's opvolger Bergkamp. En hij wil ook een Kamerdebat. Volgens hem zijn Arip en de Tweede Kamer door Bergkamp en topambtenaren beschadigd. Burgemeester Halsema van Amsterdam vindt dat politie en gemeente goed hebben gehandeld tijdens de ongeregeldheden rond de wedstrijd Ajax-Maccabi vorig jaar. Ze reageert daarmee op een rapport van de inspectie dat concludeerde dat de politie goed was voorbereid op het geweld zoals dat wel vaker plaatsvindt bij dergelijke wedstrijden. Maar dat het geweld plotseling anders was dan verwacht. In het rapport staat dat de politie moet nadenken over nieuwe strategieën om daar beter mee om te gaan. De politie heeft aan Amsterdam een dakloze Amerikaan van straat gehaald die een kapitaal op zak had. De eigenaar van een pand aan de had geklaagd over overlast. Bij zijn aanhouding bleek de Amerikaan 13.400 euro op zak te hebben, waarvan 1.900 euro in munten. Hij was illegaal in Nederland. De politie in Amsterdam verdenkt hem van witwassen en heeft al het geld in beslag genomen.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 Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. By the look in your eyes, I know you're insecure.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 Oh, we'll right oh, Een beetje een hippe band. Deze Westone. Ik had het genoeg mogen smaken om ze nu ook echt in levende lijven te, te, te zien. En dat gebeurde tijdens Huis in verloren. Want zo heet het Voluit in Horen. En dat zit in het centrum. En ze hebben de laatste tijd, volgens vorig jaar, niet meegedaan aan de popronde van 2024. Terwijl ze daarvoor volgens mij wel hebben meegedaan. Maar goed, daar wil ik vanaf zijn. Westone is een band die komt... Uithoren. En die band is in 2020 eigenlijk onderop uh, op de radar gekomen uh, via de toenmalige fotografe uh, Miranda Huibers. Die toen ook met Demi van der Wolleberg de 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf ooit zijn begonnen. Weliswaar een ideetje van mij geweest destijds. Uh, en toen zat ik nog niet bij 3 voor 12 Noord-Holland, tegenwoordig ben ik dat wel... En zo uh, geschieden en uh, ineens kwam Westtown op de radar en daarna uh, heb ik ze eigenlijk al gevolgd. En in 2024 kregen ze, ze waren ook nog een manager. Dat is een beetje in volgevlucht het hele verhaal. Um, we gaan uh, vandaag een singer-songwriter begroeten die sowieso al zijn sporen behoorlijk verdiend heeft. Tenminste, dat vind ik. Maar ik weet niet hoe hij er zelf over denkt. Uh, en dat is Gerard Heusingveld. Goedenavond. Goedenavond, Jaap. Ja, want uh, dat was toch altijd wel iets uh, wat ik uh, ook stilletjes op mijn verlanglijstje had uh, staan. Dat ik ooit nog eens een keer jou hier in deze studio... Uh, nou, leuk. Eindelijk is het dan zover. Ja, dus, leuk. Dus dat was, uh, was, wel, uh, was wel leuk. Uh, maar uh, ja, je hebt een, natuurlijk al een behoorlijke geschiedenis als het gaat om singer-songwriter zijn. Denk ik zo. Uh, ja, ja. Ja, ja, ik kan daar niet veel op zeggen, maar ik ben wel al lang bezig inmiddels, ja. ja. <laughs> uh, want, uh, hoe lang ben je eigenlijk al bezig? Laat ik dat meteen als open deur gebruiken. Uh, ik denk professioneel sinds uh, 2010 ongeveer. Ja, dat is al een uh, lange tijd. Ja. Yeah. Dat is een beetje de periode dat Marcus en ik eigenlijk uh, zo'n beetje de grote prijs van Nederland uh, zijn gaan volgen. Oh, ja. Toen kregen we dus uh, bands als Alaska hier over de grond ja, ja. met Frank Bond. Ja. Misschien jou ook wel bekend. Ja, ja zeker. ja Ik heb uh, groot respect voor Frank. Want je bent ook uh, een aantal malen um, voor de buis geweest in de muziekminuut destijds. Ja, van de wereld ja. uh, draait door. Want daar heb je ook uh, regelmatig ja, het is nog... Is grappig, hoe, ik zat uh, laatst in de auto... en dat is zo'n mooie uh, plek... om een beetje te mijmeren. Als je dan ja. gewoon over de afsluitdijk of zo... dat ik dacht van hoe relatief alles is. Ja. Van uh, zo'n Matthijs van Nieuwke, is weg. Ja. Die ja. minuut, dat weet <laughs> niemand nou, meer. Dat weet niemand meer, nee. Nee, 3FM-series, uh, had geen idee. Die, nee? Dus... Zo van Toen was het allerbelangrijkste om uh, die, die minuten bij Matthijs van Nieuwkijk te, te pakken. Weet je, je ja, ja. alles van. Oh, het is gelukt. En, ja, oh, ja. Dan moeten we. Ja, dit kan helemaal het verschil maken. Weet je, want, ja, ja, dat was de muziekindustrie ja. destijds. Ja, dat klopt ja. wel. Ja, ik denk dat die nog steeds hetzelfde is, alleen er nu gebeurt die, ja, die hyperfocus op andere vlakken, ja. denk ik. Maar, ja, het is allemaal zo relatief. Toen zat ik uh, Beans en Fatback. Daar zit ik al lang niet meer in. Uh, beans en Fatback. Je ja. uh, iets met horen. Heeft dat uh, te Ja, maken, ja, ja zeker. Ja. Ja. En, uh, nou ja, ik, ik ben dan ik ben uh, sinds uh, eind 2023... Ja, zeg ik dat goed? Ja. Eind, nee, eind 2024... Ja, eind 2023 ben ik uh, drie dagen per week ho werk ik als hovenier... Wil ik dat het ook, ook even zo dadelijk over hebben. Dus, ja, ja. En al, dus het, is al, het is allemaal zo relatief. Ja. Vind ik lekker. Ja. <laughs> is het, is het, uh, is het uh, dan ook een fijn dat je zo'n keuze maakt? Dat je een beetje in uh, de anonimiteit dan een beetje bezig kan zijn? Of wat dan ook? Uh, ja, heeft ik bedoel, zo bekend was ik natuurlijk helemaal Nee, maar, maar, maar daar scene, ken ik je wel van. Ja, de, uh, ja. in de zin wel natuurlijk. Gewoon als, ja, dan valt je naam of weet ik veel. Ik bedoel, ik deed heel veel. En hmm. ik doe nog steeds wel veel. Maar op een heel ander vlak, ja. uh, of in een andere laag. Ja. Um, nee, ja, dat vind ik heel fijn dat de druk eraf is. Ja, dat ik gewoon uh, ook, ik moest ook echt even schakelen vandaag van, uh, ja, wat neem ik eigenlijk mee? <laughs> en, uh, oh ja, ik had mijn koffie niet mee en uh, weet je wel, oh, de kabels in zitten. Ik ben, ik ben, heel onprofessioneel hier aangekomen. Dat vind ik ook heel fijn. Dat is <laughs> dat is wel, dat is wel <laughs> dat leuk. Daarmee heb ik Ja. je technieken vragen van heb je een jack -couch? Ja. Nee, nee, nee. Oh, ik heb toevallig gisteravond... Anders hadden we dus een probleem gehad. Dan was, ben ik eigenlijk gewoon weer terug bij hoe ik ooit begon... dat er altijd gewoon iets niet was. Ja. Heb je dat mee? Nee, geen idee. Moet ik dat hebben dan? Ja, nee. oh, oké. Okay. Het ja. is een beetje ongecompliceerd eigenlijk, als het ware. Ja, ja. ja. ja. Uh, je zegt net... Uh, je bent drie dagen actief als hovenier. Uh, ja. Nou heb ik dus een verhuizing, voor de mensen die het niet weten. Maar ik had dus uh, een, een hele grote lel van een koornivier. Die, die, die is uh, boven het dak, boven de nok van het dak uitgekomen. Maar dat was het probleem niet. Ik had wel bij de vooropname had ik een, een een of andere verhuismakelaar... of een makelaar van de, de woningbouw had ja. ik over bezoek. En er stond uh, voor, uh, de, ja, voor de uitbouw die ik had... van de Eengezinswoning, ergens in Nieuw-Noord, interessant wordt... Uh, die stond een beetje in de weg. Dus ik denk, ja god, wie moet ik daar nou voor benaderen? Dus ik stuur een app naar... De heer Heusingveld, en <Gülquilla> uh, die geeft mij dan op een gegeven moment de nodige adviezen. En uh, ja, er, er waren. Er, ja, want ik zat toch wel een beetje in blinde paniek: wat moet ik nu doen? Dus ja, ja, ja, ja, dus, ja, ja, ja. Dus, ja dat was. Uh, dat ja, was het is toch grappig dat je gewoon. Ja. al 15 jaar lang uh, probeert bij elkaar naar de uitzending te komen. en even iets Sten, samen, samen te ja, doen. Ja, ja. En, ja, precies. En uiteindelijk gaat het over coniveren. Ja, ja, ja. Dat was, dat was ook dus ja. mooi. Ja, ja coniveren. Ja, ja, er uh, was ooit eens een cabaretier, cabaretier die zei: die konden niet veren. Dat, ja. uh, dat was. Ja. Maar goed, uh, uiteindelijk zijn die uh, dingen dus uh, weg. Uh, ja, uit, uit mijn toe. tuin. Maar ja. Uh, ja, dat doet jou dan weer uh, toch wel wat pijn als hoofdmeer. Ja. Uh, ja, ja. ja, ja. ja hoe, hoe zit dat dan? Uh, nou, kijk, Want je kijk, hebt een voorliefde voor dat vak natuurlijk. Ja, en, en ik, bij, bij, bij het bedrijf waar ik werk, Top Guns Landscaping in NS, ben ik nu mij een beetje aan het specialiseren in biodiversiteit en uh, hm. ecologisch bewust tuinieren. Weet je wel. Ja. Dus dan. Lees je daar heel veel over, van wat je moet laten staan en uh, waar gewoon aan welke vergunningen je moet voldoen en wanneer je wel mag uh, kappen en wanneer niet? En uh, dus, ik ja, ik had zoiets van gewoon wat zonde dat die dingen weggaan, weet je wel? Ja, uh, ik bedoel, uh, ja, alles wat groen is, is uh, mooi meegenomen. Ja, uh, maar uh, de, ja. de huidige mensen die bijvoorbeeld in zo'n huurwoning en zeker zo'n eengezinswoning, die wat, wat ze dan doen is het groen weghalen? Dat is één. Ja. Dan donderstralen ze er een schutting om, want het is lekker. Ja. Want uh, we willen zoveel mogelijk ze... zon hebben en, en, en dan lopen ze... ze in de zomer lopen ze te klagen dat het zo godvergeten ja. warm is ja, in die tuin. Dan denk ik ja, laat dat ding dan staan denk ja. ik dan. Ja. ja. Nee, kijk ja, nee, ik, ik zie het ook. Ik erg me er ook helemaal de ziek ja. Aan. <laughs> ja, dat, dat rijdt door uh... Ursem en dan stond een gigantische uh, uh, kastanjeboom, echt prachtig, wel oud. Ja, ja. Echt dat je denkt, wauw. Die ja. hebben ze helemaal weggehaald. Ja. Ja, Omdat dat hele huis is nu alles weg. Dus hier hebben ze een, een schuurtje gebouwd waar dat hout nu in ligt. Daar ligt die kastanjeboom dat, nu dit, in. Dit, ja, ja. En, en die hele beschutting is weg. Dus dan denk ik ook, ja, die gaan nu, dan gaan ze voor een paar duizend euro kopen ze zo een zonnescherm. En dan gaan ze klagen, inderdaad, dat het te warm is. Waar moet je dan zitten? Ja. Ja. Ik snap daar niks van. Nee, het is nee. een beetje de, beetje de wereld op zijn kop, denk ik ja. van. Maar ja, uh, je had goed. het over zonnescherm. Maar de keuze waarom wij die ooit die colliveren, dat kan ik nu ook weer uh, verklaren. Ja. Want dat is historisch. Kijk, het is hier in dit uh, dorp, is er nog wel eens dat er een stevig wind staat. Hè? Daar, mm. kunnen de, daar kunnen die andere drie heren die hier ook uh, aanwezig zijn in deze uh, ruimte, kunnen dat wel enigszins bamen. Zeker als je ergens op een flat woont uh, waar twee heren... Welkom bij ho uh, traumatische hofinierservaringen. Of... Ja, ja. ja, maar goed. Uh, dat is wat leuk straks voor, uh, voor het inspreken van, uh, van, uh, van de dingen. Heeft u ook een traumatische hofinierservaring? Bel dan naar Jaap Koper. Ja, ja lekker dan. Uh, maar goed. Uh, maar Bent die... u ooit aangevallen door een paardenbloem? Heb je nog Tweet Jaap Koper. Heb je nog meer? <laughs> <laughs> Heb je nog meer? Uh, Nee, ik, uh, ik, ik, ik, ik ging dus het huis uit. En ze hadden een zonnescherm daar uh, neergezet. Maar... Uh, van dat lawaaihout, wat wij dan altijd zeggen. Maar ja, uh, je weet, als hier uh, een keer de grote boze wolf daar tegenaan uh, loopt te blazen... dan ligt het ding dus om. Ja, ja, ja. En mijn moeder had het besloten om juist daar conniveren in te Ja, dus zetten, dat gaat een goed idee. Ja. precies die wind... Dan uh, eigenlijk een beetje wel uh, door die coniveren heen waait. Ja. Maar het, het breekt de wind ja, natuurlijk breekt, wel. Het is leuk voor de vogels. En, uh, en dan heb je wat ja. reuring om je huis. Absoluut. Dat was het dus. Ja. Maar goed, dit is het, uh, het onderdeeltje hovenier. <laughs> dus, um, Ik vind het leuk hoor. Maar ja. dan heb je in ieder geval een mooi promotiepraatje nu gehouden op de radio. <laughs> uh, dus voor de mensen die terug willen luisteren en kijken vooral ook. Hè, want hij heeft hier ook gratis... Gewoon dingen neergezet, hè? Dus dat, uh, dat is wel, uh, wel heel belangrijk. Um, ja, want dan weer terug naar de muziek, maar dat doe je nog steeds. Wat? Muziek maken. Ja, ja zeker. Ja. Ja. Ja. Uh, um. Voor Marloes Arkenstein bijvoorbeeld is een artiest uit Den Haag. Die, uh, hmm. die, die uh, ja, daar, daar heb ik dan muziek voor geproduceerd. Of uh, ik ga met Ann He Healy. Uh, muziek opnemen, dat produceer ik. Dus ik zit nu wat meer op de stoel aan de achterkant van uh, ja, mm. meedenken en mensen helpen de muziek in de wereld te zetten. Ja, en maar ja, ik heb nog een, een, een ja, wat is het? Uh, wij noemen het zelf Collage Boogie met Oogie. en ik heet dan Jaan, want ik antwoord altijd met Jaan. Ja, en zit nou, dus hij het Oogie als artiest en zijn nou, heet jij Jaan? Um, en um, ja, dan maken we remixen mee voor uh, The Jordan. Dat was voor een Carol Emerald. En voor Lucky uh, Mark Lotterman met uh, Lucky mm. Font. we zijn nu met een nieuwe bezig. Ja. En dus dat, maar dat is allemaal. Ja, maar jullie kijk, maken het ook zelf, hè? Ja, we doen alles zelf. Ja. Ja. ja, maar niet alleen de remixen, want volgens mij heb je er ook nog. Nee, dat was, daar ben ik nee, mee we maken in de wacht. Solo werk. Ja. Ja, solo -werk ja, ja, dus ook. En dan maken we stop-motion filmpjes maak ik dan. Want ik maak ook kunst als collageartiest. Mm -hmm. En uh, het artwork maken. Het is een soort uh, ja, gezamkunst met uh, allemaal lui die we kennen over de hele wereld. Die doen dan mee. Uh, iemand uit Zuid-Afrika. Ja, hoe uh, verlangt zo'n contact dan eigenlijk? dan Nou ja, het is allemaal een beetje zo van... Uh, Erik heeft ook uh, zo'n sporen verdiend, zeg maar. Mm -hmm. we, zitten, we hebben nu jonge kinderen. We hebben gewoon gezinnen, wat hartstikke leuk is. En we willen ook niet meer... ja avonden lang weg hè. Ik, ik wilde zelf ook niet zo vader worden. Wie, weet je wel wie dan om twee uur s middags wakker wordt van oh, we zijn die kinderen eigenlijk ja. gewoon <laughs> en dan weer spelen, weet je wel? Ja. Dus maar we hadden wel zoiets van ja, maar we zijn nog wel gewoon relevant, weet je wel? Ja. Het is niet dat we in één keer gewoon uh, niet meer meedoen. Dus toen zijn we gewoon gaan kijken, ja, wie op wat voor manier willen we nou? Wat willen we nou eigenlijk? Zo van los van want je wordt in je leven als als als uitvoerend muzikus in een professionele omgeving doe je eigenlijk acht van de tien iets wat je heel diep van binnen eigenlijk niet wil. Of mm -hmm. net anders. Of uh, heel veel live spelen, terwijl je, eigenlijk, ja, je wil eigenlijk kunst, je wil eigenlijk autonoom zijn. En dan kom je, je komt altijd in een soort loophole terecht van iets opnemen, iets uitbrengen, promo, iets opnemen, iets uh, spelen, promo. En heel veel zelf. Dus het kost zoveel tijd en noem maar op dat je op een gegeven moment hadden wij ja, zoiets van, ja, fuck, fuck dat allemaal. We doen alleen nog maar wat goed voelt. Dus we hebben ook een dogma-lijst opgeschreven. van. Uh, als Erik, zo heet hij, Erik Harbers. als hij mij iets toestuurt. bijvoorbeeld vier stukjes. Uh, WAF-files onder elkaar. die samen een muziekje vormen. hij stuurt het alleen op. Dus um, wij hebben het niet meer over wat we ervan vinden. Ik krijg gewoon zijn shit. daar doe ik allemaal dingen mee. dat stuur ik terug. Daar reageert hij weer op. Sonys. Ja. En dan krijg ik weer terug. En op een gegeven moment. of ik maak het af of hij maakt het al en in één keer is het af. Ja. Maar wij hebben nul gesprekken meer over... ja, ik weet niet, het is niet cool. Of uh, ja, ik weet niet, ik mis de vibe. Gewoon. Het is allemaal soms wel eens een mail van... ik denk dat het deze kant op moet. Uh, we hebben met een um, gast uit uh, Oeganda... een uh, Kota speler... die uh, had allemaal dingen ingespeeld op een beat die ik had. En noem maar op. En Erik mailde laatst een ding terug. En dan heeft hij alles wat ik erbij had gemaakt is weg. En nu heeft hij gewoon op die, dat ruwe spoor heeft hij totaal nieuwe muziek gemaakt. Ja, dat vind ik te gek. Hmm. Weet je wel? Ja. Um, dat dus, is, dus, dus ja, ik doe van alles, maar allemaal... Ja, ik mail heel af en toe nog wel eens naar iemand van... Hey, is dit wat om uh, aandacht aan te besteden? Maar ik doe gewoon niet mee. Jij doet ook weer niet mee. Nee. Maar wat jij wel gemeld hebt, is ook van iemand die er ooit in deze studio is geweest. Ja. Oh ja, ja. Uh, productiewerk. Ja. De dame komt uit... Volopdam, oorspronkelijk. En dan weet jij wel uh, wie ik Martine. bedoel. Ja, ja, goed. Martine nou, Bond heeft ja, ook een nieuw liedje uit. Ja, precies. Nou, nou, dat nieuwe liedje heb ik in ieder geval niet liggen. Maar ik heb wel oh, okay. het uh, bestaande werk van haar. Ja, ja, ja. Oh, ja. Wat ik ooit van jou heb gekregen. En oh, Dat okay. ja. begon met dit nummer. En dat is The Orphan Child. Do you? my shit, and it's been a couple of years since I said no to a couple of dreams. Not my first love that I had. At the mall, all my time. I'll make the most of it. I'll make the most of it. I going It's my mind. I'll make the most of it. I'll make the most of it. Oh, okay. was dit met de Wizards. En daarvoor hoorde je Martine Bond met Orphan Child. Het is zover. We gaan kijken en ook luisteren naar Gerard Heusinkveld. En we trappen af en dan geef ik ook het zijn om te beginnen. Maar hij begint eigenlijk al te spelen. It Takes Two to Tango. These streets don't look familiar without you by my side. Still I am the same man in every dream that collides And I wonder if you'll ever open up again Honey, it takes two to tango. I hold a million pictures in my heart and they're so clear but they don't clarify the reason you are there and I am here I wonder if you'll ever loosen up again. Honey, it takes to tangle. We danced around the subject in the prettiest clothes we could find raised our glass and laughed at the passing of the time in which we could have climbed the mountain in a twisted fandango honey it takes two to tango i turned into isolation took care of my own heart then i felt the reason I one day soon had to depart. And I wonder if you'll ever see me in the same light. Honey, it takes two to detangle. silence trying to ignore every closing chapter awaits another open door yeah I took you in you pushed me out over and over again honey it takes two to tango Dit is het uh, beschaafde jazzapplaus... Uh, wat altijd uh, door uh, de heer P.P. Fischer werd gezegd... na een act die optrad tijdens de Rob act wordt. Zo ging dat dan. Terwijl uh, Gerard weer even uh, de boel al aan het instemmen is. Vind ik trouwens al een grappig woord, instemmen. Ja. Klinkt heel erg leuk instemmen. Maar uh, je begrijpt wel wat ik bedoel. Gewoon alweer eventjes kijken of uh, alles goed staat uh, voor uh, het tweede nummer... wat uh, hij zo dadelijk uh, laat horen. En dat... Uh, omstemmen. Dat is eigenlijk uh, het uh, goede woord. Omstemmen. Dat betekent dat je dan nog eventjes aan je uh, akoestische gitaar zit. In takes two tango. Dat was net het eerste nummer. En dan pak ik even het uh, briefje er weer bij. Want het tweede nummer van vanavond... En, uh, dat, uh, is Beauty, Lies en All. Ja, en het, dat liedje gaat over... Uh, dat, uh, uh, dat je als mens, dat ik als mens althans... heel vaak de neiging heb om uh, aan de dingen die lelijk zijn... of niet goed gaan, mm. daar meer tijd aan te besteden... dan aan wat wel goed gaat. Maar het zit ook vaak in dat dat schoonheid heeft een soort hyperfocus, van het moet allemaal mooi en goed gaan en dit en dat. Terwijl er zit ook heel veel schoonheid in puinhopen en in modder en in uh, ja, een bouwval. En daar gaat dit nummer over. Dat, dat, dat Je bent als mens geneigd om naar boven te kijken op zoek naar het hogere. Terwijl 9 van de 10 keer als je gewoon naar beneden kijkt vind je ook schoonheid gewoon op de stoep. Aha, ja. dat is Beauty de... lies in all. Oké. Okay.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 And if you were to hold your head up high And sometimes, out of the blue, something makes you realize Beauty lies in all the repulsive and obscene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 Dat was hem voor uh, dit moment. We gaan uh, straks natuurlijk in het uh, volgende uur natuurlijk nog meer uh, van uh, Gerrit horen. Maar we hebben uh, nu even uh, tijd en ruimte voor een andere opname... die we al eerder hier uh, in deze studio hebben gemaakt... van een talentvolle uh, singer-songwriter uit Hoorn. En zij heet Mila Roosendaal. En daarom laten we hem nog een keer horen. Hier is Make Me Stay... I so Here, here, here, here, here, here, here, here, here, here, here, here, Het album heet Hotel Belvedere en het is van de Gumbo Kings. En die komen deels uit Halem en ook deels uit Amsterdam. en Ze hebben ergens in februari hebben ze dit album uh, ten doop gehouden in Paradiso. Ik weet niet, uh, Gerard, het is dus uh, ook meteen weer een leuk bruggetje waar jij gespeeld hebt. Maar heb jij ook uh, gespeeld in Paradiso bijvoorbeeld? Ja, zeker. Ja? Ja. Grote zaal, kleine zaal. Dus beide zalen heb ja. je uh, gehad. Ja, ja, dat is dat heel is... grappig. Want als je dan, dan uh, dus heel lang komt... dan dat heeft dat natuurlijk een magisch, magisch gevoel. Van de mm. hey, uh, Stones, U2, Radio, hey, Noem maar op. Iedereen heeft daar gespeeld. Ja. Maar als je er dus zelf speelt... dan geef je dat op, die illusie. Ja. Dat het gewoon... Het is dus gewoon geen flikker aan. En <laughs> dan zit je uiteindelijk. of sta je op gewoon... het podium. en dan denk je: is dit alles? Ja, ja, van, ja, het heeft al, het, ja er zit een soort magische afstand. Natuurlijk tussen dat wat op dat podium gebeurt. Mm. en als je dan in het publiek. gewoon wauw, weet je uh, wow, en, ja, Het is een hele bijzondere plek ja, ja. als publiek, maar om daar te spelen. Is het gewoon het zoveelste optreden? Ja. En dan moet je gewoon kijken of het een leuke avond wordt of ja, niet. Ja. Ja, dan wordt het en je staat ook gewoon weer te, te kijken waar je telefoon op kan laden, backstage, weet je, en of er wel wat te vreten is. <laughs> gewoon. Hoe zit het eigenlijk met het vreten je s'avonds weet je Ja. ja. Dus dan, ja, je geeft dan ook een beetje die magie dan op als je daar ja, speelt. Ja, ja. Van, uh, en, en als je boven speelt, moet je, als je laatste noot heeft geklonken... staan er al drie types klaar nou, oprotten, uh, de volgende komt, weet je wel. <lacht> Is het zo heel? Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, omzet draaien. Ja. Aan, ja. Dus dat uh, snap ik wel. Maar... Ja. Ja. Um, ik... Nou, ben jij ook singer-songwriter? En uh, ja, dan is het toch ook weer even die vraag... Want er wordt van, tegenwoordig van alles bedacht... om die singer-songwriters maar een, een beetje een goede vaart in hun carrière te geven. Ja. Uh, je had, uh, jaren geleden had je de beste singer-songwriter van uh, Giel Beelen. Ja. Maar tegenwoordig uh, heb je meer de, de commerciële jongens... die dan uh, wat songwriters vragen. En dan moeten ze ineens weer covers of uh, dingen gaan doen. En dan denk ik, ja. dat is helemaal uh, gewoon niet... Uh, wat vind je ervan, van, dit, uh, van deze ontwikkeling? Als je naar kijkt. Nou, Kufers is al uh, zo oud als de weg naar Rome, dus oh. daar ontkom je niet aan. Iedereen speelt al jarenlang elkaars nummers na, helemaal in die folk scene. Ja. Um, ja, ik voel, ik, ik, jij zegt, hè, jij bent singer, ik ben geen singer-songwriter of zo, zo, zo zie ik niet. mezelf niet. Nee, oké. Okay. Ik, ik maak gewoon muziek en dan. Ja. Ik maak kunst en dan. Ja, ik doe maar wat. Ja. Um, ja, kijk. Eh. Uh, als je muziek maakt, dan uh, ontkom je er niet aan... dat je ook uh, gevraagd wordt af en toe een nummer van een ander te spelen. Ja. En als jij daarvoor kiest en je komt met je snuit op tv... dan moet je er gewoon alles aan doen om dat helemaal uit te hoereren... om gewoon een stap verder te komen. Ja. Dat is de strategie. Ja. En als je, daar kies je dan voor. Ja. En als je dat niet doet, dan is iemand anders voor. Dat ja, is dus het is de... gegeten worden of, uh, of eten of gegeten worden? Ja, dat, zo is, toch, ja, dat is gewoon de muziekwereld. Uh, ja? En dat is helemaal oké. Okay, ja. Maar daar kies je dan voor. Ja. En toen, ja, toen ik begin 2010 of zo, ging ik dan naar Radio 2 bijvoorbeeld. daar had ik ook een single uit. Was ik helemaal uh, ah. helemaal trots. Weet je, dik Houtje ah. Soul was ah, uh, toen ja? van wow, en ik kan naar Radio 2 mijn nummers spelen En toen vroegen ze van. Yeah. Toen ik, uh, af en toe kreeg ik een mail van het label waar ik dan bij zat. v toe was dat. Van, uh, ze vragen of je ook een cover wil spelen van Oasis. Ik zeg maar speel ik dan ook Dig Out Your Soul? Nee. Dus ik zeg dus ik kom daar om het over Oasis te hebben. Ja. En dan speel ik een nummer van hun. En dan ga ik weer naar huis. Ja. Ja, ik zeg dat ga ik niet doen. Uh, Oké, okay, dus, dus toen, uh, ja, toen vonden ze mij natuurlijk een lul en eigenwijze <laughs> lul van ja, je, je tekent toch hè? Je wilt toch, je wilt toch bekend worden blah, blah, blah. Ik zeg ja, met shit die ik maak. Maar nee, ik ga Oasis is al lang schat helemaal rijk. Ja. En dan ga ik, ga ik al die moeite doen, uh, weet je wel, je krijgt je kilometervergoeding, ik ja. ben een halve dag kwijt. weet uh, je, ja, dan kan ik ook ergens een workshop geven aan een stel kinderen, heb ik meer lolle verdien ik nog met knaken ook. <laughs> Dus, dan ga ik dus een Radio 2 op de rasterijauto over de Oasis hebben. Nee, dat ga ik niet doen. Ja. Dus, dat, nee, dus ze, vonden, denk, denk, ze hebben niet veel... Uh, Rendement uit mij gehaald. Nee. Uh, is, is, is dit ook een beetje het dwarsen wat jij dan toch een misschien hebt? Of nee. zie je dat niet zo? Nou, ik, ik kom uit de uh, punk, hè. Ik, ja. toen ik, ben, ik was tiener in de 90's. en uh, ik, kom, ik, ik, maar ik ben begonnen in de Harryhoek en uh, daarna de avant garde herrie in. Ja. Dus uh, nog, nog lager. <laughs> ja. Ik speelde in het scheepsruim van de Stoepniets. Ken je dat vrachtschip nee, nog, nee, nog nee, het in de nee, haven nee, van Amsterdam laten Nee, nee, nee. nee. Het kwam allemaal van die super hardcore punks van die. Je had zeg maar die niche punkers, ja, die allemaal ja. zwarte emo, maar dan ja, ja. 90's. Ja, daar speelden wij. Ja. Dus ik denk dat daar toch nog 10% gewoon uh, schade aan over is gebleven. <laughs> Waardoor ik af en toe in één keer gewoon... Ah, no, dat doe ik niet. Nee, oké. Okay. Ja. Uh, maar nee hoor, nee... Ik, uh, ik, ik, ik, als ik, ik keer, ben ik niet recalcitrant. Nee. Maar ik hou wel van af en toe rellen. Ja, weet uh, je... Het dwars, dat herken ik ook... in mijn muzikale vriend, de heer F. Bond. Ja, ja, ja, precies. Ja, nou, die die heeft dat, ik dat dan wel een, een beetje. Misschien de, da dat da dat ik daarom, ja, misschien dat ik daarom ook res zo'n respect voor hem heb. Omdat hij een <laughs> <Is> beetje <laughs> ja, op mij lijkt. <laughs> ja, dat, dat, ik, dat mijn narcisme zoiets <laughs> heeft... Nee, hij is cool, weet je Want hij lijkt op mij. Ja, ja, ja, Goed, we gaan zo'n beetje het uur afsluiten... En dat uh, doen we met Nia met NRK in dit geval. Nu heb ik zo'n moment dat ik zeg... nou, laat ze maar gewoon uh, lekker doorpraten, joh. Dat, uh, dat uh, vind ik ook dat wel heel erg leuk. Uh, dit was Nia met uh, Energie. En uh, wij gaan uh, zo uh, dit tweede uur afsluiten. En ik, ik uh, memoreerde al een beetje aan uh, Frank Bond van Alaska. En uh, ja, Gerard Heusinkveld uh, zegt ook uh, dat hij een beetje uit uh, de periode stamt... 2010, dat hij... Dat hij bezig is uh, met uh, muziek uh, te maken. Maar zoals bekend, uh, Alaska, die stond ooit in de finale van de Grote Prijs van Nederland in datzelfde jaar. Een aantal maanden later kwamen ze dus ineens in de mailbox vliegen van de redactie van ZFM Zandvoort. Van wij zijn in Alaska, we hebben wat te vertellen. En dat was het eerste wat wij deden met Alaska in gesprek gaan. En bij die gelegenheid was het op een gegeven moment, ja jongens, ze gaan gewoon verder, het maakt mij gewoon helemaal niks uit. En toen hadden ze een album uit en die kreeg ik. En daar stond een weergaloos nummer op en die gaan we dus weer laten horen, Kees meis, Zo werkt dat. En dat is Never Cry Wolf van Alaska, uh, die je hoort tot aan het einde van dit tweede uur.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 I'm a wolf Thank God I'm tied to